het gebied waar de carnavalskostuums en praalwagens worden gemaakt. Vanwege de grote hoeveelheid zeer brandbaar materiaal... greep het vuur snel om zich heen. Over minder dan een maand zou het carnavalsfeest in Rio moeten beginnen. Maar volgens een woordvoerder van de Samba-scholen... is het door de brand maar de vraag of er een groot feest komt. Bijna alle kostuums en praalwagens zijn verwoest. De politieke aanhang van de ETA zweert voor het eerst... het geweld van de terreurbeweging af. Dat werd vanmorgen bekendgemaakt... bij de oprichting van een nieuwe radicaal-nationalistische partij die wil meedoen aan de verkiezingen in Baskeland. Nooit eerder keerden aanhangers zich zo openlijk af van het geweld van de ETA. De nieuwe partij is de opvolger van de politieke tak van de ETA, Batasuna. Die partij is verboden omdat ze het terrorisme van de ETA steunde. Vorige maand heeft de Baskische terreurbeweging een permanent staakt het vuur afgekondigd... maar niet het geweld afgezworen zoals de Spaanse regering eist. Het weer in het zuidoosten en oosten zon, elders vooral bewolking, geleidelijk. Vanuit het noordwesten gaat het regenen. Het is 8 tot 11 graden. Gaan we verkeersinformatie. Op de N18 Varsveld-Enschede is de weg tussen Lichtenvoorde en Groenlo in beide richtingen dicht. En dat komt door een omgeweid busje. U wordt ter plaatse omgeleid.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 Goedemiddag, fijn dat u luistert naar Dit is de Dag. Zometeen kunt u gaan luisteren naar een portret van Pieter van Vollenhoven... die vandaag een punt zet achter zijn werk voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid. En tegen half vier gaat Marco Pastors, fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam... met iemand een appeltje schillen. Marco, welkom. Bent wie ga jij straks in debat? Met de pastor van de christelijke hogeschool Windesheim in Zwolle... die een islamitische wasruimte voor zijn studenten heeft ingericht. En daar heb jij een aantal vragen bij te stellen, denk ik. Uh, dat lijkt me wel. Ik uh, ben niet van plan om daar landelijk beleid van te gaan. <laughs> Goed, dat straks. Maar eerst het portret van professor meester Pieter van Voorhoeven. Ja, want die neemt vandaag afscheid als voorzitter... van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Vele jaren beijverde hij zich voor een veiliger Nederland. Hoe kijken betrokkenen terug op zijn voorzitterschap? En is Nederland echt veiliger geworden door zijn inspanningen? Luistert u naar een portret van deze markante veiligheidsprofessor. Op een gegeven moment begint die spaart heel erg te zakken. En uh, het asiel in één keer recht naar beneden. Ik Het kan eigenlijk glijden door de blubber. En vervolgens uh, tot stilstand komen. Drie van de negen doden zijn bemanningsleden. Ook de voorzitter van de onderzoeksraad voor de veiligheid. Meester Pieter van Vollenhoven. nam uitgebreid de tijd om de wrakstukken te bekijken. De kwaliteit uh, van het van materiaal is goed. Het is moderne apparatuur die erop zat op dit vliegtuig. Dus uh, ja, wij hopen zo snel mogelijk wat meer zicht te hebben. Het neergestorte vliegtuig van Turkish Airlines. De Schipholbrand. De treinbotsing bij Barendrecht. Bij deze en tal van andere ongevallen en rampen... was hij als een van de eerste ter plaatse om onderzoek te doen. Meester Pieter van Vollenhoven. Bijna 35 jaar lang deed hij dat namens de Raad voor de Verkeersveiligheid... de Raad voor Transportveiligheid... en de afgelopen jaren de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Ik ben misvormd. Omdat men vroeger tegen me zei. toen ik trouwde met die. Uh, fantastische prinses eigenlijk. Toen zei ze dat huwelijk is gedoemd te mislukken. Daar had men ook wel gelijk in. Dat, dat lag ook wel voor de hand. En toen heb ik altijd uh, gezegd. Ik moet ervoor zorgen dat ze ongelijk hard, hard moeten werken. En nu voel ik me schuldig als ik niet werk. Ja, Pieter is een hele opgewekte man. Altijd als je hem tegenkomt, uh, ook al sta je in een soort persvak... achter dranghekken, dan, uh, dan groet hij je. Want dan is hij gewoon blij je te zien. Dat laat hij gewoon aan alle kanten merken. Royalty-watcher Jeroen Snel ontmoet Van Vollenhoven... regelmatig in het kader van zijn televisieprogramma Blauw Bloed. Hij leerde Van Vollenhoven de afgelopen jaren kennen... als een joviaal mensenmens die ook persoonlijk betrokken is... bij het onderzoek naar veiligheid. Nou, Hij is wel heel bewogen uh, met mensen. En oprecht bewogen met mensen. Ik weet wel dat hij... Uh, als het gaat om uh, ja, ongevallen, rampen... Dat, dat hij ook persoonlijk iets heel vervelends heeft meegemaakt. En dat is uh, 1983, een auto-ongeluk in Oostenrijk. Hij reed in de bergen met zijn vrouw... En met twee van zijn kinderen achterin. Er gebeurde iets toen een auto hem passeerde in een smalle bergpas. En uh, die andere auto is van de weg geraakt. En de bestuurder is overleden, een, een jonge man. En dat heeft uh, diepe indruk natuurlijk op hem gemaakt. En ik denk dat daar ook wel ja, die bewogenheid uh, vandaan komt om... Uh, Rampen, ongelukken te onderzoeken, maar, maar ook uh, zich hard te maken voor de slachtoffers. Dat die uh, ook recht hebben op uh, de ware toedracht en dat soort dingen. Meneer Van Volker, wat is uw eerste indruk? Nou, dat het een buitengewoon vervelend ongeval is en verder moeten we alles onderzoeken, dus ik kan er nog niets over zeggen. Wat je ziet is die gedrevenheid, die gepassioneerdheid om wanneer er een groot ongeval gebeurt, bovenop te zitten. Annie Brouwer-Korf is een van de vijf vaste leden van de Onderzoeksraad. Ze werkt al samen met Pieter van Volloven sinds begin jaren 80. Brouwer maakte van dichtbij mee hoe Van Volloven het onderzoek naar veiligheid... in meer dan een kwart eeuw naar een hoger plan tilde. Dat lijkt nu zo vanzelfsprekend, maar ik heb dat zelf meegemaakt... dat het vanuit moties vanuit de Tweede Kamer moest komen... Het, de verbetenheid van Pieter van Vollenhoven... dat het belangrijk was uh, om onafhankelijk onderzoek te doen... maar dat die raden er gekomen zijn. En je kunt zeggen, van uh, bij hoe, hoe Nederland hem kent... met de poten in de klei bij een groot ongeval... zo heeft hij ook met de poten in de klei moeten knokken voor deze raden. Een betrokken en gedreven veiligheidsonderzoeker dus. Maar bij die gedrevenheid zijn de afgelopen jaren ook wel kanttekeningen geplaatst. Bijvoorbeeld toen Van Vollenhoven direct na de crash met Turkish Airlines... op hoge poten de zwarte doos opeiste. Onze wet is heel duidelijk vastgezet... dat al die gegevens die staan op die voice recorder... Als, als mede op die zwarte doos, dat die direct gaan naar de onafhankelijke raad. Dat, dat die niet in beslag worden genomen door justitie... maar door ons worden meegenomen om zo snel mogelijk uit te lezen... om er voor de veiligheid lering uit te trekken. Nou ja, wat je natuurlijk kan zeggen is dat hij er altijd snel is. Dat hij ook snel uh, iets te zeggen heeft. Dat vind ik op zich wel goed. Onderzoeksjournalist Willem de Haan schreef een boek... naar aanleiding van de Schipholbrand. Ook bij dat onderzoek stond Van Vollover flink op zijn strepen. Op de ochtend na de brand bijvoorbeeld is hij daar ook met zijn medewerkers. En dan uh, ontstaat er gelijk een enorme ruzie met de mensen van justitie. En uh, ja, de officieren van justitie die wij interviewden, die zeiden van... het was echt heel bizar dat hij daar uh, optrad als een... ja, hij had uh, het recht om alles als eerste te hebben. Hij wilde de camerabeelden, de computers, uh, nou noem maar op. Ja, justitie wilde dat ook, daar is ook... Dat was ook in de wet geregeld dat hij alles kon krijgen... wat, uh, wat justitie in beslag nam. Maar hij eiste dat op, uh, op een dwingende manier. Uh, op een gegeven moment ging dat spul ook naar het NNV in uh, Den Haag. Hij rijdt met zijn medewerkers in een auto erachteraan... Uh, ja, met de suggestie van uh, ik word belazerd... en ik, uh, ik moet er met mijn neus bovenop staan. Ja, dat was een beetje over de top. Dat was heel merkwaardig, dat verhaal. Dat Wij dachten, nou, waarom doet die man dat zo? Doe je dat omdat je... Ja, daarmee wil laten zien dat je een grote vent bent. Of, ik, ik kan het niet goed verklaren. De brand is uitgebroken in cel 11. Helemaal achter in de gang aan de linkerkant. De bewaarder die als eerste arriveert probeert de celdeur te openen... maar dat lukt niet. In de gang blijken de dakluiken van de installatie voor rook- en warmteafvoer niet te werken. Nou, wat je ziet wat hetzelfde is, eigenlijk, dat we buitengewoon slordig omgaan met verantwoordelijkheden... En dan heeft men uh, een enorme neiging, wat je ook uh, ziet, uh, om zich te gaan verschuilen achter uh, een andere. Drie overheidsinstanties waar je anders van had verwacht. Het onderzoek naar de Schipholbrand in 2005, waarbij elf gevangenen omkwamen, was het eerste grote onderzoek voor Van Volhoven als voorzitter van de onderzoeksraad. Toenmalig burgemeester van Haarlemmermeer, Fons Hertog, herinnert het zich nog goed. Hij, had daar, hij heeft daar ook een bepaalde stijl bij. Uh, ik was voor hem, en dat ben ik eigenlijk tot de dag van vandaag nog altijd, de gezellige burgemeester. Daggezellige dag burgemeester. Zo, zo belt hij meester. Hoe gaat het ermee? Hij uh... toch stapte op, nadat de raad concludeerde dat hij nooit een bouwvergunning had mogen afgeven voor het cellencomplex. Ja, dat vond ik merkwaardig. Uh, daar worden een aantal mensen worden toch uh, niet direct, maar laten we zeggen als bestuurlijk verantwoordelijker aangewezen. Dat was niet de taak van de raad. Eh, en die conclusies waren ook echt snoeihard. Eh, toen werd ook, en dat was voor mij echt eh, nieuw en heel vervelend... Eh, dat filmpje getoond. Dat hele eh, suggestieve filmpje. Het cellencomplex op Schiphol-Oost. Verwrongen staal, geblakende muren en uitgebrande cellen. Stille getuigen van een drama... waarbij elf mensen kansloos om het leven kwamen. Opgesloten in hun cel gestikt in de rook. En ik wil er niks aan afdoen, maar het komt natuurlijk heel anders over... als je eh, verbrande eh, telefoontoestellen en een pop laat zien en al dat soort zaken. Dus dat sloeg in als een bom. Ja, en een uur later belde Remkes meer op en zei van... Eh, mijn collega's Donna en Dekker zijn afgetreden. Wat doe jij? En eh, nou ja, dat is een heel verhaal, maar uiteindelijk heb ik toen ook besloten om eh, de stekker eruit te trekken. En ik ben dus diezelfde avond ook afgetreden. En eh, Pieter eh, was zo langzamerhand een soort godheid in Nederland geworden. Was veel op televisie. En ook al had hij misschien op een aantal punten, nou ongelijk wil ik niet zeggen... maar had hij de nuance misschien eh, niet helemaal juist... Eh, moest je toch van goede huizen komen om te zeggen... Eh, Meester Pieter, of zoals voor sommigen noemen het professor Pieter inmiddels... Uh, die ziet dat anders. En uh, het was dus vechten tegen de publieke opinie. Hertog was dus een van de slachtoffers van het rapport over de Schipholbrand toch trekt hij zich de verbeterenheid van Van Volloven niet persoonlijk aan. Nou ja, kijk, ik heb het zo uh, eigenlijk opgevat. Uh, het was uh, een stuk bewijs uh, wat hij wilde leveren van onze raad is uh, nieuw. Wij waren de eerste en hij had zoiets van... en dat heeft hij ook wel eens gezegd, ik wil hier een, een, echt een heel goed rapport afleveren... om te laten zien hoe belangrijk die raad was. En in dat enthousiasme is hij een beetje... af en toe als een olifant door de porseleinkast gegaan. Enorme gedrevenheid en enthousiasme, maar soms iets te veel. Onderzoeksraadslid Annie Brouwer vindt het surplus aan gedrevenheid... van haar voorzitter juist noodzakelijk. Er komt natuurlijk druk van alle kanten. Van de slachtoffers zelf, van de media. van Meteen gaan de verantwoordelijken ook reageren. En wanneer je dit in onafhankelijkheid doet... Dan kan het niet anders dat er ook een zekere eigen gereidheid bij komt. Ja, dan uh, krijg je uh, Van, van Vollenhoofd op je pad. De kijkers dat je zenuwachtig wordt bij een ramp, dat vind ik prachtig. Dat kan gebeuren. Maar zij weten dat ze met vliegtuigongevallen geconfronteerd kunnen worden. En dan vind ik dat ze zo'n fout niet mogen maken... Dat, dan dat je naar de verkeerde locatie verwijst. Tientallen onderzoeken presenteerden Van over de afgelopen jaren namens de onderzoeksraad. Maar wat is nu eigenlijk zijn invloed geweest op bijvoorbeeld het beleid? Is Nederland veiliger geworden door zijn inzet? Onderzoeksjournalist Willem de Haan en nogmaals Annie Brouwer. Nou, hij heeft natuurlijk een goed rapport geschreven. Hij heeft goed blootgelegd uh, wat er mis was in de vergunningen, in het toezicht... in het niet geoefend zijn van het personeel enzovoort. Dat heeft hij goed gedaan. En dat heeft ook effect gehad. Er is toen, naar aanleiding van zijn rapport... is er voor 450 miljoen geïnvesteerd in de brandveiligheid in de Nederlandse gevangenissen. Dus ik denk niet dat er snel weer zo'n zo fatale brand in, in de gevangenis zal uitbreken in Nederland. Als u op straat nu met uw microfoon aan een burger zou vragen van... Eh, is het veiliger geworden, dan denkt die burger aan een overval. En wat de grote verdienste van, van Vollenhoven is geweest, is dat veiligheid veel meer is. Dat bijvoorbeeld bij die cellenbrand in Schiphol... dat het ook onze verantwoordelijkheid is dat het daar veilig is. Dat is ook in een ziekenhuis. Als wij er als patiënt liggen, dat we er zeker van kunnen zijn... dat de organisatie zorgt dat het veilig is voor mij als patiënt. En die breedte was nieuw. Van Volhoven beijverde zich in al die jaren, dus met succes voor de veiligheid. Maar misschien nog wel meer voor de onafhankelijkheid van het onderzoek ernaar. De, de mensen die uh, mij of de andere raadsleden daar gaan opvolgen. moeten toch wel zo onafhankelijk zijn dat ze niet openstaan voor telefoontjes. en dan de koers gaan zitten wijzen. Dat hij dat uiteindelijk voor elkaar kreeg, komt zeker ook door zijn positie als lid van het Koninklijk Huis. denkt Royalty Watcher Jeroen Snell. Je moet je voorstellen als een Turkish Airlines gecrashed is. Uh, dan komt daar ineens de onderzoeksraad op de proppen. En die wil moeten even gaan onderzoeken hoe het allemaal is gebeurd. En gaat u even aan de kant, ik wil even in de cockpit kijken. Dat zou, denk ik, nooit mogelijk zijn geweest. als Pieter van Vollehoven daar niet de voorman was van geweest. Want Pieter hou je niet tegen. Dan hou je de man van prinses Magie tegen. de zwager van koningin Beatrix. Dat kan natuurlijk niet. Maar ik denk dat dit echt barrières heeft weggehaald. En dat het ook voor zijn opvolger best een, een gespreid bedje is. Dus dat is echt. Uh, ja, hij heeft, hij heeft zich ten volle waargemaakt. Kan niet anders zeggen. Pieter van Vallhoven neemt dus vandaag officieel afscheid... als voorzitter van de onderzoeksraad. Hij draagt het stokje over aan Thibbi Joustra... tijdens een plechtigheid in de Nieuwe Kerk in Den Haag... die zo meteen om vier uur begint. Morgen is Thibbi Joustra te gast in ons programma.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 If you want what I want, we want somebody. Ruben Heijn met Somebody to Love. Wie schilt er vandaag ons appeltje? Marco Pastors, Leefbaar Rotterdam. Marco, met wie heb jij een appeltje te schillen vandaag? Met de pastor, meneer Koetsier is dat, van het Windesheim College. En wat heeft hij op zijn geweten... Hij heeft uh, een uh, islamitische wasruimte geopend uh, uh, voor islamitische studenten op zijn uh, christelijke school. Oké, okay, praten we zo over door. Laten we even naar een fragment luisteren op de site van het regionale dagblad De Stentor. Nou, dat is de wasruimte die we gebruiken. Uh, de bedoeling is dat je even je schoenen en sokken uittrekt. Het is nog makkelijker. En dan uh, beginnen we met uh, rituele wassing. Ja, dat is uh, dus op die hogeschool, die uh, wasruimte voor moslimstudenten. Wat, wat is jouw bezwaar daartegen? Um, nou Sowieso dat ik me afvraag wat een christelijke hoogschool... met islamitische faciliteiten uh, moet gaan doen. Hè. Ik, uh, het christelijk onderwijs zegt altijd... Uh, wij zitten er voor onze eigen achterban. Dan denk ik, van, nou, zou de achterban in dit geval uh, uh, gevraagd zijn? Uh, maar nog belangrijker vind ik... Uh, uh, wat denkt de hogeschool hiermee te bereiken. Wat krijgen we ervoor terug? Wat krijgt de scholen ervoor terug? Wat krijgt de samenleving ervoor terug met dit gebaar? Oké, okay, nou, dat zijn twee heldere vragen. Die gaan we stellen aan Bert Koetsier. Die is de pastor op de Hogeschool Windersheim. Goedemiddag, meneer Koetsier. Goedemiddag. Ja, twee vragen van Marco Pastors. U heeft ze vast gehoord. Uh, om eens even met de tweede te beginnen. Wat denkt de hogeschool te bereiken met het instellen van deze wasruimte? Uh, wat wij denken te bereiken is uh, een verbinding tussen mensen... en een, een nieuwe plaats voor uh, uh, godsdienst en levensbeschouwing op uh, onze hogeschool. En gesprek daarover. Ja, dat, dat is wat u wilt, gaat, wilt bereiken, meneer Pastors. Ja, maar waarom uh, is die wasruimte daarvoor nodig? Wat krijgt u nu niet van uw islamitische studenten... Uh, wat u verwacht met die wasruimte wel voor elkaar te krijgen? Nou, dat heeft een beetje met een ges geschiedenis te maken. We hebben een, uh, een, een uh, stilteruimte, een meditatieruimte, het heim heet dat. En daar willen wij graag alle levensbeschouwelijke activiteiten, dat die daar plaatsvinden. En dat gebeurt ook al jaren, dus daar is niks nieuws aan. En op die manier uh, komen mensen uit verschillende achtergronden elkaar tegen. Christelijke studenten, moslimstudenten, mensen die helemaal niet religieus zijn. Die ontmoeten elkaar allemaal rond het heim. Die raken in gesprek. En daar ontstaat een verbondenheid en een relatie tussen die mensen. Ja, maar, maar die, die, die was er niet en uh, u hoopt die met die wasruimte wel te krijgen? Moet ik nee, dat zo zien? Die, oh, die is er al lang. En die is er al lang. lang. Ja. Ja, wat, krijgen, wat krijgen we dan uh, voor, voor die wasruimte? En Waarom die, heeft u dat dan toch gedaan? Want binnen die relatie uh, nou ja, uh, ken, je, ken je elkaar, heb je respect voor elkaar. En toen bleek dus dat sommige moslimstudenten... voor een rituele washing, waren aangewezen op toiletvoorzieningen. En toen zij winnen zijn, dat vinden wij eigenlijk niet zo netjes... we gaan gewoon een voorziening daarvoor maken. Als wij willen dat die mensen allemaal van die ruimte gebruik maken... dan zijn wij ook gehouden om een aantal nou, nette, adequate voorzieningen aan te brengen. Ja, meneer, maar de vraag van meneer Pastors, en die heeft u nog niet beantwoord, meneer Koetsier... is wat u nou toevoegt aan die dialoog tussen die verschillende levensovertuigingen... door zo'n wasruimte aan te brengen. In elk geval uh, is dat een kwestie van uh, goede verhoudingen die je met elkaar hebt. He? Wij proberen zoveel mogelijk dingen te faciliteren voor studenten die met betekenisvolle symbolen en rituelen bezig willen zijn. En uh, nou, de relatie uh, wordt daardoor verbeterd. En wij vinden het ook, er ontstaat ook veel gesprek over. En wij vinden het ook dat wij als samenleving dit moeten leren om uh, ja, op deze wijze met elkaar om te gaan. Dus ja, mag ik nog is... wat vragen? Hoe, hoe denkt u dat uw islamitische studenten uh, dit gebaar uh, zullen begrijpen? Uh, ja, gaan, zij, de... gaan zij bijvoorbeeld zeggen... nou, dit vinden wij zo dankbaar van die, van die moderne christelijke scholen in die westerse wereld. Wij gaan ook eens anders over homoseksualiteit nadenken. Uh, ja. Wij gaan ons dus misschien uh, ons anders gedragen naar homoseksuele medestudenten... en mede, medeburgers. Denkt u misschien dat te bereiken. Ik maak een gebaar en dan verwacht ik misschien iets terug. Nou, daar doen we het niet om, maar eh, het gaat wel om... Nou, dat zou om, ik namelijk wel de moeite waard vinden. Het gaat wel om moslimstudenten die, eh, nou, die in elk geval dit in hoge mate waarderen. En die ook helemaal geïntegreerd zijn in onze samenleving hier op Windersheim. Dus je zal bij ons niet snel... Uh, Moslimstudenten aantreffen die op deze wijze bijvoorbeeld over homo spreken. Even nog ik kom ze niet tegen. Nee. Even het andere <lacht> punt wat Marco past nou, ons net dan aan. Praat u misschien <lacht> niet genoeg met ze, want dat zou wel heel uitzonderlijk zijn. Want als je met de meeste moslims over homoseksuelen praat. Uh, dan, dan krijg je toch een enorme afkeer. Net zoals trouwens als je over de positie van de vrouw praat of over joden. Zullen we ja. ja. even nog over, tweede, het, over, over het eerste punt hebben van, meneer, van uh, ja. meneer Pastors... namelijk dat u een christelijke hogeschool bent... en ja. uh, dat u nu islamitische faciliteiten op uw school aanbrengt. Hoe, hoe ruimt ja. u dat met elkaar? Nou, doordat wij uh, vanuit de christelijke identiteit en de christelijke bronnen... ons openstellen in deze cultuur. En uh, dat is een cultuur van diversiteit... En verschillende levensbeschouwingen. En daar is ruimte voor op Windersheim om die vanuit de christelijke bronnen... met elkaar in gesprek te brengen. Uh, dus wij hebben een open christelijk profiel en niet een gesloten profiel. Hè, zoals bijvoorbeeld ja. een heel sterke reformatorische school. Nee. Dat is Windersheim niet. Okay. Heeft, u, maar heeft u dit overlegd met de ouders van de andere leerlingen? Want die zullen niet voor niks hun kinderen op een christelijke school hebben gedaan. Christelijk onderwijs dankt ook zijn bestaansrecht aan het feit... Uh, dat, dat religieus onderwijs uh, belangrijk wordt geacht uh, in ons land. En nu gaat u toch in één keer proberen om uh, islamitische studenten uh, extra te faciliteren. Uh, wat, wat vinden die ouders daarvan? Die willen toch graag uh, dat hun kinderen in het christendom uh, ondergedompeld worden? Ja, maar dit is ook een uitwerking van de christelijke identiteit van binnen zijn. Bovendien is het niet zo dat... Uh dat wij daarover met ouders communiceren of zo. Kijk, het is hier hoger onderwijs. Daar was ik al bang voor. En daar ja, kiezen studenten. Het zijn wel volwassen mensen die zelf een keuze maken... voor welke universiteit of hogeschool ze gaan uh, studeren. Dus ik wil, uh, dat hangt af van de studenten en niet van hun ouders. Ja, meneer, meneer Passus, u stelt alleen maar vragen. Volgens mij bent u ontzettend geïrriteerd hierover. Ja, Waar zit die irritatie? Ik ben bang. Uh, ja, je leert af en toe moeilijke woorden tegenwoordig van Geert Wilders. Uh, dat heet Dimmie-gedrag. Uh, dat is een soort onderwerping... Uh, aan, uh, uh, aan, de, aan de islam... zonder dat je er wat voor terugkrijgt. Hè, ik vind het prima om een two-way street te doen. Hè. Ik heb ook wel eens gezegd... Uh, als vrouwen door dezelfde deur naar binnen mogen in de moskee... dan mogen die minaretten van mij uh, een stuk hoger worden uh, zelfs. Maar het idee van dat wij van alles moeten toestaan... terwijl we er zo verrekte weinig voor terugkrijgen, dat irriteert. En u vindt dit demi-gedrag? En dit is, dit is ook weer zo'n voorbeeld. Hè, wat de, de, de, de hogeschool zegt, de studenten vragen er zelf niet om. Maar dan denk ik, van, je maakt toch een gebouw... En gebaren maken is goed, maar ze moeten wel goed worden begrepen. En niet, niet het idee van Nederland geeft wel toe als wij maar eigenwijs genoeg zijn. En er zijn aanwijzingen genoeg om te zeggen dat we met de integratie... helemaal niet de goede kant op gaan met een grote groep. Ja, nou ik wou het graag bij die wasruimte houden. En uh, ja, uh, kijk, wat ons betreft is het een, een gebaar... wat wij als winnen gemaakt hebben binnen de uitstekende relaties die we staan. Maar uh, reageer het als u wilt op het verwijt van gedrag? Nou, ik heb geen enkele uh, momenten de indruk gehad dat dit een kwestie is van Dimmy gedrag, Want het is meer, veel, veel meer proactief. Hè? Dus op basis van een goede relatie, voordat er zeg maar uh, verzoeken komen, uh, nou, hebben we al voorzien in een, in een studentenvoorziening. Uh, zoals het ook denkbaar zou zijn, bij wijze van spreken, met betekent dat andere groepen. Ja, laatste woord voor Marco Pastors. Ja, kijk, ik denk dat wij als Nederlandse samenleving uh, al veel te lang het beleid uh, voeren van als wij maar een goed gebaar maken, dan komt het verder wel goed. En daar worden we elke keer in teleurgesteld. En dat is ook de reden dat ik zo teleurgesteld ben, dat er ook hier nog steeds, zonder dat we er iets voor terugvragen, uh, zo'n gebaar aan het maken zijn. Okay. Helder punt. Dankjewel Marco Pastors en hartelijk dank ook aan Bert Koetsier van de Hogeschool Windesheim. Dit is de dag. Dit is de dag zit erop voor vandaag. We spraken tussen twee en drie over een film die de relatie tussen autisme en misdaad behandelt. Informatie over die film kunt u vinden op onze website ditisdedag.nu. Daar vindt u ook het gedicht dat Alexis de Rode maakte over deze uitzending. Zometeen Villa VPRO. Blok, Wie is er bij jullie te gast? Wij gaan het natuurlijk hebben over uh, vandaag de regiezitting in het proces Wilders. Wij praten daar zo meteen over na vier uur met de oud-vicepresident van de rechtbank in Amsterdam, Willem van Bennekom. Wilders heeft daar tijdens die regiezitting in tegenstelling tot de vorige keren niet zijn mond gehouden, maar een uitgebreid betoog gehouden over zijn roeping om de islam te bestrijden. Nou, over dat soort dingen gaan wij het na vier uur uitgebreid hebben. En wij gaan het ook nog hebben over de vraag wie de getupeerde boeren van de chemiepak brandt in Moerda.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 Die zegt dat Groot-Brittannië Libië heeft geadviseerd over de mogelijkheden... om de terrorist al-Megrahi uit de Schotse gevangenis te krijgen. Bij de aanslag op een vliegtuig boven het Schotse Lockerbie... vielen in 1988 270 doden. En dat zijn de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie. De N18 Varsveld-Enschede is tussen Lichtenvoorde en Groenlo... in beide richtingen dicht door een ongeluk. U wordt daar omgeleid. Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Tessel Blok en Alice de Bruin. Hele middag. Twee minuten over half vier. U bent rechtstreeks verbonden met Villa VPRO. Zometeen gaan we het natuurlijk uitgebreid hebben over de zaak Wilders. De regiezitting vandaag in Amsterdam. U hoorde dat net in het nieuws. Te gast straks in onze juridische panel Schuld en Boete... is onder meer Willem van Bennekom. Hij is rechterplaatsvervanger en oud president van de Amsterdamse rechtbank. De rechtbank waar het dus allemaal gebeurt. Hoe heeft hij daar nou vandaag naar zitten kijken? Hij is te gast en ook Merel van Leeuwen van wat de Pers en ook advocaat Esther Vroeg. Straks dus meer Wilders tussen 4 en half 5. Maar we gaan nu eerst naar Rick Delhaas, Onze verslaggever in Cairo is op dit moment op het uh, Tahirplein... waar voor de 14e dag al wordt gedemonstreerd. En Rick, ik heb begrepen dat uh, het leger nu consequent... de toegang tot dat plein controleert. Heb jij dat ook uh, uh, ervaren? Uh, ja... Ze hadden het plein al uh, zeg maar afgezet, sinds een twee dagen, maar uh, ja, kwamen niet aan de mensen die, uh, die naar binnen gingen. Dus uh, de, de ID-kaart of paspoorten, uh, in mijn geval, werden door de demonstranten gecontroleerd. Die dan dus zeg maar, ook 1, twee, drie soms uh, controles uh, invoegden. En uh, nu ben ik er voor het eerst uitgehaald. En ik had dat eigenlijk al op CNN gezien, dat ze nu... Alle buitenlandse journalisten controleren op een uh, accreditatie. Uh, die had ik natuurlijk niet, want ik ben op een toeristisch visum naar binnen gerust, zal ik maar even zeggen. In een mooi Nederlands woord. En uh, ja, ik heb uh, even gepraat met... Het was een soldaat die ik al, of ja, ik denk een sergeant die ik al vaker uh, had gezien op de plek. Uh, en na een beetje heen en weer gepraat en veel excuses van mijn kant dat mijn... Egyptische accreditatie op het hotel lag, mocht ik toch naar binnen. Nou, zo streng is het dus allemaal niet. Nee, het valt mee. Maar ik, ik, het, het, het, de berichten over de stad, uh, Cairo, dus niet bij het plein... dat blijft toch wel aanhoudend dat, ondanks de concessies... die de regering heeft gedaan, dat er activisten uh, blijven worden opgepakt... en uh, gepakt, mensenrechtenactivisten, maar ook journalisten. Dus uh, ondanks het feit dat ze... Concessies lijken te doen en die zijn echt maar heel klein. En dat ze nou ja, enige wil tonen om te praten met de oppositie... is de, zeg maar, de donkere kant die we toch ook echt uh, de afgelopen weken hebben gezien. Uh, dat uh, s'nachts, maar ook overdag, uh, journalisten worden aangevallen. Mensenrechtenactivisten uh, worden opgepakt. Een activist die werkt bij Google die uh, is uh, zeven dagen zoek geweest. En gisteren gaf het uh, minister, ministerie van Binnenlandse Zaken toe... dat hij onder was van uh, uh, de politie. En die zou vandaag uh, vrijgelaten worden. Ja, en kun jij zelf je werk als journalist op dit moment goed doen? Nou ja, heel beperkt. Uh, uh, dus ik ben voornamelijk op het plein. Ik maak alle afspraken op, op het plein ook. Uh, als je de stad ingaat, uh, neem je echt een groot risico. Omdat dan ook, uh, ja... Uh, ja, zeg maar, trouwanten, criminelen, je aan kunnen houden en overgeven aan de politie. Dus dat risico uh, probeer ik zoveel mogelijk te vermijden. Inmiddels is het plein eigenlijk de enige echte veilige plek... omdat de ogen van de wereld daarop gericht zijn. Dat wordt wel een beetje zo grappenderwijs gezegd. Uh, overigens niet voor iedereen. Uh, want uh, hier was net een, uh, een ankervrouw van uh, de Egyptische staatstelevisie. Uh, die wilde hier komen praten met, uh, met demonstranten... Uh, ik maakte dat mee, dat zegt net een paar minuten geleden, uh, Ramish El Hadidi. En um, zij heeft de afgelopen weken alleen maar leugens verkocht, uh, zo zeggen de demonstranten hier ook. Dat ze hier op het plein Kentucky Fried Chicken eten en 100 dollar per dag krijgen. En de demonstranten hebben haar echt letterlijk het uh, plein afgezet. Uh, niet, niet gewelddadig, maar uh, gewoon uh, dwingend verzocht en gedrongen om uh, te vertrekken. Het, uh, met haar te praten. Misschien wel geen Kentucky Fried Chicken, maar is het wel waar dat er uh, ni uh, nog niet zo lang geleden een huwelijk uh, gesloten is daar op het plein? Tussen twee demonstranten ja, die niet van het plein af wilden? <laughs> <laughs> dat, dat was, uh, dat was uh, zondag. Uh, ik was daar geen getuige van, maar uh, dat klopt. Die wilden uh, uh, ja, hier, uh, uh, hier per se trouwen. Want het, is, het is en blijft toch een... Uh... Historische gebeurtenis. Ja. En... Um, kijk, en het leger probeert wel steeds een beetje het plein op te kruipen. Hè. De tanks proberen dan een beetje uh, richting plein te rijden... maar dan gaan er mensen voor liggen. Er is een heel groot gebouw hier... dat echt een soort symbool van bureaucratie is aan het plein. Uh, Sovjet-stijl. En uh, de regering had opdracht gegeven aan de ambtenaren... 3000 in getal om gewoon weer aan hun werk te gaan. En de demonstranten hebben dat voorkomen... Ja. Uh, dus die ambtenaren kunnen niet aan het, aan het werk. Nou, en, en de berichten die wij hier krijgen dat er woensdag en vrijdag weer een hele grote demonstratie komt, hoor jij dat daar ook? Ja, dat klopt, dat is aangekondigd. Uh, maar je zult je verbazen over ook uh, hoeveel mensen er vandaag weer zijn. Het lijkt dan misschien in de pers wat te luwen, maar er zijn echt uh, meer dan 100.000 mensen ook vandaag op het plein. Goed. Rick Delhaas, jij blijft daar, doet je werk op dat plein. Met of uh, zonder, in dit geval zonder uh, accreditatie. Succes daarbij en we horen jou graag terug in uh, Villa Vepero. Nu aandacht voor de kortste documentaires op Radio 1. Let goed op, want elke seconde telt. Pst, Eén minuut. Kijk eens, je fiets is klaar. hartstikke hey, bedankt. Oké, okay, doei. Ik ben opgegooid in Mississippi, in, de, in het zuiden. En daar ja, is er absoluut, geen openbaar vervoer, geen treinen, niks. Je, je moet een auto hebben als je wil, alleen maar naar de supermarkt gaan. Het is gewoon stom dat zoveel mensen met de auto gaan. Ik kwam naar Nederland echt omdat je zo makkelijk kunt fietsen. Echt waar. Ik heb ook je zadel een beetje schoongemaakt, die was erg vies, hoor. Een Amerikaanse vrouw die fietsen maakt in Nederland, dat is gewoon best vreemd, hoor. Of, ik krijg enig heel vaak. Oh, wat enig. Het beroep fietsenmaker, het past gewoon bij mij. Oké. Okay. Ja. Veel plezier Natuur. dat je nu fiets. Ja. <laughs> ja. Volgens mij heeft de American Dream heeft ook iets mee te maken met geld... en uh, hiervoor dat ik nooit rijden kan. Het is mijn Amsterdamse dream. Ja. U hoorde 1 minuut, gemaakt door Laura Stek. En voor veel meer ware verhalen van maar 1 minuut... gaat u naar onze website vpro.nl slash 1 minuut. Staatssecretaris Bleker van Landbouw komt vandaag nog met een brief aan de Tweede Kamer. En daarin zal hij duidelijk maken of er een noodfonds komt... voor de gedupeerde boeren van de grote chemiebrand in Moedijk begin dit jaar. De oppositie van de Kamer had daar eind vorige week op aangedrongen. Er is ook over gesproken in de ministerraad. En als het goed is wordt er op het ministerie nu hard aangewerkt. Want die schade van die brand is natuurlijk enorm groot. 40 tot 60 miljoen. En het is nog steeds onduidelijk wie daar nou voor gaat opdraaien... aangezien het bedrijf... Eh, onderverzekerd is en dus ook gewoon de centen niet heeft. Dat zijn ingewikkelde zaken. En degene die er vaker mee te maken heeft gehad is John Beer van Beer Advocaten... die onder meer gedupeerde van de vuurwerkramp in Enschede heeft bijgestaan. De nieuwjaarsbrand in Volendam en de crash van Turkish Airlines. Weet er dus heel veel van. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, want in dit geval, uh, ja, de gedupeerden legden natuurlijk al snel uh, de link met het bedrijf... en kwamen daar ook met de schadeclaim. Maar uh, dat bedrijf is maar verzekerd voor 15 miljoen. Dat leek ons weinig, klopt dat? Ja, nou ja, we hebben in het verleden ook nogal slechtere voorbeelden meegemaakt. Bedrijven nog lager verzekerd waren. Maar het gaat er natuurlijk in principe om dat het bedrijf al zodanig aansprakelijk is. Uh, dus verplicht om de schade te vergoeden. En dan is het inderdaad de vraag, is er voldoende geld... Uh, ik zou zeggen dat de verzekeringspolis uh, een bestanddeel is, maar het bedrijf zal zelf ook nog geld hebben, denk ik. Ze zouden gewoon desnoods uh, uh, het bedrijf moeten verkopen bij Oppot. Ja, ik bedoel, uh, het, het bedrijf is met alles wat het heeft en wat het schuldig is, uh, moet het instaan voor zo'n schuld. Ja. Zijn, zijn dergelijke bedrijven, risicovolle bedrijven, eigenlijk verplicht om zich te verzekeren voor, voor een, voor een minimumbedrag, rekening houdend met mogelijke rampen? Uh, nee, dat is, dat is mij niet bekend hm. dat dat een bepaalde maatstaf voor geld. Um, zou dat, dat zou moeten eigenlijk dat zou heel makkelijk kunnen. Dat zou heel makkelijk kunnen via de, de, de vergunningsvoorwaarden die uh, geformuleerd worden. En die worden geformuleerd door de overheid. Door de gemeente. Ja, zeker. ja. ja. ja. Ja, nou, het is meestal ook een reflex om die overheid dan ook uh, hulp te vragen in dit soort gevallen. Dat zag je ook gebeuren bij uh, de gedupeerde boeren. Die hebben gelijk steun van het ministerie gevraagd. En daar wordt op dit moment ook op het ministerie over uh, vergaderd. En of er inderdaad een, een, een soort noodfonds komt voor die groep. Vindt u dat dat uh, noodzakelijk is? Dat, dat, dat de overheid dat zou moeten doen? Ja, ik denk het wel. Ik, uh, ik heb begrepen dat het toch gaat om hele indringende en, en, en, en hele vervelende situaties voor mensen die nu het slachtoffer zijn. Die moeten niet al te lang wachten. Dat lijkt mij een, een groot economisch belang, mm -hmm. uh, dat er in de regio niet een soort van verstopping optreedt als gevolg van dit probleem. Maar dan zegt u dat, uh, ik vind het gewoon eigenlijk uit menselijke en fatsoensnormen vind ik dat ze het moeten doen, maar niet omdat u zegt dat ze op enige manier misschien ook aansprakelijk zijn? Uh, nou, wat ik, wat ik nu zeg komt gewoon voort uit de gedachte van de zorgzame overheid... Ja. die een probleem registreert en zegt, hier moet ik wat aan doen. En vervolgens bedenkt hoe hij dat uh, geld eventueel kan terugkrijgen. Dat is natuurlijk ook een, een modus waar je aan je kunt denken. Dat degene wat je betaalt, dat je op een gegeven moment zelf... die verantwoordelijkheid neemt om dat terug te krijgen. Daar zou je een heleboel slachtoffers veel zorgen van ontnemen. Mm. Maar is, is de overheid verplicht om het te doen? Nou, er, bestaat een, er bestaat een wetgeving op het gebied van rampen die de mogelijkheid biedt uh, uh, dit soort fondsen op te richten. Mm -hmm. uh, maar de, de overheid is daar niet toe verplicht. Wat, wat zegt die wetgeving? Wat, wat, wat staat daarin? Die ze bijvoorbeeld nu zouden kunnen gebruiken? Dat bleek ik kan zeggen: ja jongens, volgens de wet mag het, laten we het maar doen. Nou, als ik goed ben geïnformeerd, ge ge ge ge zijn daar ook al vragen in de Kamer over gesteld. Eh, gerelateerd aan die wetgeving. Dat er, dat er fondsen moeten komen mm -hmm. voor vergoedingen in specifieke gevallen. Als mensen voldoen aan, uh, aan bepaalde criteria. Bedrijven die nabijheid gevestigd zijn. bepaalde gewassen groeiden. Uh, bepaalde problemen hebben gesignaleerd. dat die in aanmerking komen voor een, voor een vergoeding. Ja, de, de, de zogenoemde spruitjestelers. Uh, die zijn, ja, zijn elke keer genoemd. Hè? Ja, uh, ja. En dan werd er werd ook ja. gezegd van. Ja, behalve dat wij nu dat niet meer kunnen verkopen, die spruitjes, Of dat ze uh, een uh, onherstelbare deuk hebben opgelopen, letterlijk. <laughs> ja. ja, enorme schade. Ja, ik lachte ja. erom, maar wij vonden uh, dat wel een grappig. Idee ja. dat het <laughs> imago van de spruit eronder leidt, maar dat is natuurlijk wel zo. Het gaat natuurlijk om drama's uh, in doorgaans kleine bedrijven in de omgeving, mensen die uh, een economisch bestaan. Uh, hebben van dit soort gewassen. En die voor nu van de ene op de dag op de andere geconfronteerd worden met dit soort ellende. Ja, want dat fonds waar we het net over hebben, of waar Bleker het ook vandaag op zijn ministerie veelvuldig over zal hebben, zijn er in andere rampen ook dat soort fondsen gecreëerd? Ja, ik heb natuurlijk in het verleden heb ik vooral te maken gehad met, uh, met letsel. Ja. Uh, met personenschade, mensen die uh, ziek zijn geworden door rampen of, of, of letsel opliepen. En daar heeft de overheid wel degelijk tegemoetkomingen de voor gedaan. Mm -hmm. Noemt u een voorbeeld dan? Nou, dat, dat, dat gold uh, zowel uh, uh, voor de Enschede-situatie als uh, in het Volendamse. En, uh, en, en daar zijn gewoon door de overheid uh, in één of de andere manier... Uh, je kunt ook denken aan meer collectieve vergoedingen... Uh, voor de hele gemeenschap en regio. Maar je kunt ook denken aan individuele tegemoetkomingen... voor mensen die individuele schade hebben geleden. Daar kan de overheid natuurlijk gewoon heel creatief in zijn... En zou er, dat, dat kan dan niet werken als een soort voorbeeld of een jurisprudentie... als dat daar al zou gelden, omdat het nu niet om letsel uh, aan, aan, aan een mens gaat... maar omdat het gewoon gaat om, om uh, brood wat je uit de mond gestoten wordt. Dat is natuurlijk wat anders. Ja, het is wat, het is wat anders, maar het is ook een vorm van heel indringende schade natuurlijk. Ja. En als, je, als je door een letsel niet meer kunt werken en geen inkomen kunt genereren... ofwel iemand heeft gewoon je bedrijf vernield... Uh, aan het eind van de rit gaat het om het feit... dat je niet meer in je bestaan kunt voorzien. Nou hebben we het over uh, nog steeds dat de, de overheid dat doet... omdat ze gewoon een zorgzame overheid moet zijn. Maar de overheid kan natuurlijk ook uh, misschien in sommige gevallen... wel aansprakelijk zijn, bijvoorbeeld Zeker. als het zou blijken... dat je een onterechte vergunning hebt gegeven. Ja, ja. Dat kunt... er niet voldoende gecontroleerd is. Ja, u zegt het, precies. En enerzijds uh, verantwoordelijk voor het feit... dat er een vergunning wordt verstrekt. Ook verantwoordelijk voor de voorwaarden die daaraan gekoppeld zijn... Uh, zijn die redelijk geweest? Ja, nee. En ja, met name toezicht en handhaving. Mm -hmm. uh, je moet kijken of een bedrijf uh, vergunningsvoorwaarden naleeft. En zo nee, ja, dan moet je ook actie ondernemen. Ja, want dit bedrijf is ook al aansprakelijk gesteld, hè? Ik heb het gezien, ja. Ik heb gezien dat er ook in het verleden, dat zou dan blijken uit het dossier van de gemeente, van de overheid, dat dit bedrijf een aantal keren al op overtredingen gepakt is, maar dat er eigenlijk weinig of niks mee gedaan is. Nee, en wat betekent dat dan, als dat al eens een keer eerder is geconstateerd, wat betekent dat dan voor zeg maar, die schadeclaims die er zijn richting zo'n bedrijf? Uh, nou, ik denk, ik denk dat is dan een juridische afweging. Ik denk dat de rechter uh, niet uh, onmiddellijk zal, van een overheid zal, zal vragen... dat hij het bedrijf dichtgooit als de eerste, de beste overtreding wordt uh, geconstateerd. Maar zodra het uh, een volgende keer is... en het stelselmatig uh, gedurende een bepaalde controleperiode blijkt... dat het bedrijf zich gewoon niet aan de vergunningsvoorwaarden houdt... dan zal juridisch van de overheid zeker wel verwacht kunnen worden... dat er een effectieve maatregel wordt getroffen. Als dat in dit geval dus niet gebeurd is, zou je de overheid dus wel... Dan kan, de overheid, dan kan de overheid bij gebrek aan toezicht en handhaving... aansprakelijk zijn voor de schade. Ja, en, en als u dat dan even vergelijkt met hetgeen u gedaan heeft in het verleden... vuurwerkerramp Enschede noem ik dan nog maar weer eens, en Volendam... hoe, hoe ziet u overeenkomsten... Ja, ja ik, daar, daar zie ik wel overeenkomsten in. Uh, we hebben destijds uh, heel nauwkeurig gekeken naar de manier... hoe de overheid uh, met die vergunning is omgegaan. Hè? Ik bedoel, iedereen was in die tijd natuurlijk verbaasd... dat er een uh, grote vuurwerkfabriek in een woonwijk stond. Ja. En, en, en, en, en dan nog verbaasder toen men uh, toen merkte... dat uh, het merendeel van het vuurwerk uh, professioneel vuurwerk was. Mm -hmm. Hoe kan dat? Hoe, nou, dat, daar is destijds naar gezocht. Um, en de vraag of het redelijk is om een vergunning daarvoor af te geven. is een vraag die juridisch beperkt toetsbaar is. Wat doet u waarom, daarmee? Dat is het probleem in Nederland. Ja, ik, ik, ik word nou een beetje. Dan word dan ik een wordt beetje heel juridisch. <laughs> ja, Was, maar laat ik, het, laat ik het zo zeggen. Uh, de mensen die vandaag klagen uh, dat dit bedrijf, Pak... Van de gemeente Moerdijk. Een vergunning heeft gekregen mm -hmm. een paar jaar geleden. Tegen die mensen zal gezegd worden: van ja, dan had je destijds maar moeten ja, ja. protesteren. rond de afgifte van die vergunning. En omdat je dat destijds niet gedaan hebt. en de beroepstermijn, bezwaartermijn hebt laten verstrijken. kun je dat nu eigenlijk. Jeetje, niet Weet je wat goed... een formaliteit, hè? Het is het beginsel van de formele rechtskracht. Ja. ja. ja. Nou, dit is, dit is een heel merkwaardig beginsel in ons Nederlands recht. Want de overheid wordt daarmee op een geweldige manier beschermd. Mm -hmm. En de burger die wordt eigenlijk naar een soort van theoretische rechtsbescherming gedegradeerd. Want wie in godsnaam wist op het moment dat de overheid die vuurwerkfabriek goedkeurde in een woonwijk... dat dat inderdaad die repercussies zou kunnen hebben die het mm. heeft gehad. Goed, we hebben net al geconstateerd dat uh, uh, wat chemiepak betreft... je zou kunnen zeggen dat de overheid misschien wel aansprakelijk is... als blijkt dat ze eerder hadden moeten ingrijpen bij overtredingen. Nou heeft LTO Nederland, dat is de club van, van landbouwers, zal ik maar zeggen... Van de spruitjestelers. Ook, uh, ja, van de in dit geval echt. Die hebben gezegd, uh, we kunnen de overheid toch ook wel aansprakelijk stellen... want zij hebben verboden om de spruitjes naar de veiling te brengen... meteen na de brand, omdat ze niet zeker wisten of ze, uh, of, of ze niet giftig waren. Bleek achteraf niet. Dus zegt LTO, zij hebben tegengehouden dat de boeren... Op de veiling hun spullen konden verkopen. Houdt dat stand juridisch? Nou, zo op het eerste gezicht heb ik daar weinig uh, fiducie in. Je kunt niet een, ja, Dan doet de overheid dus wat om de mensen ja. te beschermen. Ja, en, en dan zeg je van ja, dat heb je achteraf onvoldoende gedaan. Ik denk, ik denk dat de overheid in die situatie, in die acute situatie, heel erg veel ruimte heeft om redelijke beslissingen te nemen. Op dat moment is redelijk dat je rekening houdt met het mogelijke gevaar voor de gezondheid. Ik denk dat dat een hoog belang is. En dat je dan kunt zeggen van nou doe dat maar eventjes niet. Uh, en dan om achteraf daartegen op te komen, ik geef dat met alle respect niet heel veel kans. Okay. Nee, nou wordt vandaag dat besluit genomen. Uh, u zegt nou ja, eigenlijk heeft de overheid wel kans uh, wettelijk gezien om met zo'n noodfonds te komen. Stel dat dat niet gebeurt, wat, wat kun je dan nog als spruitje stelen of als omwonende of, of, of wat dan ook? Ja, als het als chemiepak ook inderdaad onderverzekerd blijkt en ja. geen cent te hebben en dat het Precies. faillissement ook niet genoeg oplevert. Nee, je zult gewoon in de eerste plaats toch naar het bedrijf toe moeten. Ik denk dat je als, als, als gedupeerde, vermeende gedupeerde, als je denkt dat je, dat je schade hebt, dat je gewoon in de eerste plaats naar het bedrijf zelf toe moet. Maar er valt toch niks te halen, hebben we net geconstateerd? Nou, dat, dat vind ik altijd heel snel. Het wordt okay. altijd heel snel gezegd, want er is niks te halen, dus daar heb je niks aan. En er zijn ook altijd bepaalde krachten die vinden dat dat goed is om te zeggen. <lacht> en, en soms het bedrijf zelf. Meestal? En, ja, precies. Dus ik zou, gewoon echt, ik zou er gewoon echt proberen te kijken of je daar via de verzekering van het bedrijf of het bedrijf zelf niet uh, je schade kunt verhalen. Dat is het eerste wat je moet en kunt doen. En dat lijkt me ook juridisch, even afgezien van de haalbaarheid in financiële zin, maar juridisch is dat de meest sterke actie. Goed, nou wij wachten af waar uh, de staatssecretaris vandaag mee komt en hoe dat uh, verder afloopt. Dank u wel, uh, meneer John Beer. Ja, dank u en nu zet uw radio even wat harder voor de koning van de stiltes. James Blake, het is een jonge producer uit Londen. En zijn ongetitelde debuut is het meest besproken album van deze maand. Wat maakt het zo bijzonder? Heel stille muziek met diepe, diepe bassen. Luister maar naar de track The Wilhelm Scream. Dat was James Blake. En u kunt meer van hem horen op luisterpaal.nl. En wilt u meer horen, zien en weten over Villa VPRO... ga dan naar onze site www.villavpro.nl. En Alice en ik gaan zo meteen naar het nieuws. Uh, verder Met ons panel Schuld en Boete. En onze gasten zitten al hier in de studio. Advocaat Esther Vroeg, Merel van Leeuwen van Dagblad de Pers. En Willem van Bennekom, hij is rechterplaatsvervanger... en oud-vice-president van de Amsterdamse rechtbank. En we gaan het natuurlijk hebben over de regiezitting. Heeft u een beetje zitten smullen? Of, of viel het u tegen, meneer van Bennekom? Ik heb niet alles gezien. Nee, nee. Maar wat stukjes... ik gezien heb, heb ik er ontzettend van genoten. Dat ja. begrijpt u wel. Daar gaat u zometeen alles over vertellen. De details, de details. Maar, details. Ja. maar ja. we gaan eerst even luisteren naar het nieuws. En daar zit ook ongetwijfeld de rechtszaak van Wilders in. Tot zometeen. Nederland heeft zijn ambassadeur in Iran teruggeroepen voor overleg. Aanleiding is de ophanging van de Iraans-Nederlandse vrouw Zara Bahrami vorige week.